Ook het vel dat is verfrommeld, de schaamte van het haar dat naar de kern wilt trekken, maar daar druipt en bazend met als een oog en een driehoek en de monden die van blijdschap zingen door de tranen van het naakte. Een boog bedekken met het blauw van waterverf.